6 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. VVD-senaatsfractie ontevreden over zorgplannen. Dag van de waarheid voor Romney en Obama. En tientallen mensen opgepakt bij drugsactie. <middels> De eerste Kamerfractie van de VVD heeft grote moeite... met de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Volgens fractievoorzitter Hermans is het maar de vraag... of voldoende gewaarborgd wordt dat in het nieuwe stelsel... de kosten worden beheerst. De fractie zal pas een eindoordeel geven... als het kabinet zijn plannen heeft uitgewerkt. De plannen om de zorgpremie te laten afhangen van het inkomen... leidt al ruim een week tot grote onrust, vooral in de achterban van de VVD. Die maakt zich zorgen over de gevolgen voor de midden- en hoge inkomens. In de recentste peiling van TNS-Nipo levert de VVD 20 zetels in... ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. De Eerste Kamerfractie is niet gebonden aan het regeerakkoord... maar als de VVD zich tegen de plannen zou keren... zou dat uiteindelijk betekenen dat er geen meerderheid is in de Senaat. VVD en PVDA hebben samen geen meerderheid in de Eerste Kamer... en PVV, SP en CDA hebben zich ook al zeer kritisch... over de voorstellen uitgelaten. In de Verenigde Staten is de laatste dag van de verkiezingen in volle gang. In New York staan op veel plaatsen lange rijen bij de stembureaus. Veel stemlokalen zijn verplaatst omdat ze schade hebben opgelopen door de orkaan Sandy. Op sommige plaatsen wordt gestemd in een tent. Ook in andere steden worden lange rijen gemeld. De laatste opiniepeilingen voorspellen een krappe zegen voor president Obama. Hij stemde twee weken geleden al en vandaag is hij in zijn thuisbasis Chicago. Daar speelde hij een partijtje basketbal. Zijn republikeinse uitdager Romney stemde samen met zijn vrouw... en in hun woonplaats Belmont, voorstad van Boston in Massachusetts. Romney ging daarna naar Ohio en Pennsylvania... voor de laatste campagnebijeenkomsten. Vroeg in de ochtend, Nederlandse tijd... moet duidelijk worden wie de winnaar is van de verkiezingen in de VS. In het hele land zijn invallen gedaan tijdens een politieactie tegen de georganiseerde hennepteelt. Tot nu toe zijn 67 mensen aangehouden. De politie heeft ruim 100 kwekerijen opgerold. Daarbij zijn zo'n 25.000 planten in beslag genomen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. Er is ook een laboratorium ontdekt waar synthetische drugs zoals amfetamine werden geproduceerd. Naast hennepplanten zijn onder meer auto's en 100.000 euro in contanten in beslag genomen. Omdat veel hennep wordt geëxporteerd, werd ook gecontroleerd langs verschillende snelwegen bij de grens.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 Voor de invoering van de wietpas bekeurden controleurs vooral buitenlandse auto's die verkeerd geparkeerd stonden bij koffieshops. Nu de buitenlanders niet meer naar Maastricht komen om een wiet te halen, merkt de gemeente Maastricht dat in de kas. De gemeente noemt de ontwikkeling niet negatief. Wij zijn niet op deze wereld om alleen bonnen uit te delen, zegt de gemeente.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 ANWB-verkeersinformatie. Door de regen zijn de dagelijkse files een, stak, een stuk langer dan gebruikelijk op dit tijdstip. En er staan nu 74 files verdeeld over, uh, als je ze gaat optellen, 290 kilometer. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopendiemen 10 kilometer. En bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Tussen Knoopenddehocht en Valkenswaard 7 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En in Friesland op de A7 richting de Afsluitdijk... tussen Tjallebert en knooppunt Jouweren 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de linkerreis ook dicht. A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Eerst tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Battenverdorp 12 kilometer. En een klein stukje verderop tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen 10 kilometer... door een ongeluk met auto en aanhanger. Bij Knopend knooppunt Velzen is de weg in de richting van Alkmaar afgesloten. Omrijden kan via de A22, dus door de Velze-tunnel. Er is vertraging op het spoor. Op het intercity traject tussen Maastricht en Eindhoven rijden er door een aanrijding tussen Weert en Hezen geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Kapgemini. People Matter. Results Count. Het NOS Radio 1 Lucella Carrasso. Acht minuten over zes. Goedenavond. Om te horen hoe het bij de VVD is op dit moment, gaan we gelijk naar Den Haag. Want, verslaggever Wilco Boom, ik zei eerder deze uitzending... ik spreek je morgen weer, maar het is nu al... want de Eerste kamerfractie van de VVD is de boel in beweging aan het zetten. Ja, dat kun je wel zo zeggen. De interne problemen bij de VVD die stapelen zich op... door de invoering van die inkomensafhankelijke zorgpremie... die nivellerende verzekering. Uh, er is vandaag beraad geweest van de Eerste kamerfractie van de VVD. Die heeft uh, het regeerakkoord nog eens goed bestudeerd... en die inkomensafhankelijke zorgpremie. Ze zien er helemaal niks in, hebben ze daar geconcludeerd. En Frank Fractievoorzitter Loek Hermans die legde dat zojuist ook onomwonden uit voor de microfoons. In gesprek met collega Margreet Boer. Nou, de VVD-Eerste Kamerfractie heeft vanmorgen het hele ook nog eens een keer hoe doorgenomen en heeft laten weten: uh, grote moeite te hebben met datgene wat de aanzien van de zorgpremie staat. Kunt u nou nog aangeven wat nou precies die moeite dan is met uh, het plan zoals het er nu voor ligt? De moeite is dat wij zeggen, kijk, je hebt een, een systeem waarin de zorg beheerst moet worden via marktprikkels. Via prikkels, en de vraag is of datgene wat er nu ligt ten aanzien van een inkomensafhankelijke zorgpremie... of dat voldoende mogelijkheden biedt om die prikkels, die marktwerking ook in stand te kunnen houden. Kortom, het stelsel beheersbaar te houden in kosten. Zegt u daarmee eigenlijk ook, je kunt niet nivelleren via zorgpremies? Nou, nivelleren via zorgpremies, dat is natuurlijk een methode... die daardoor juist dat stelsel in problemen zou kunnen brengen. Nou, en als het kabinet denkt dat dat wel kan, dat die dingen bij elkaar komen... wachten wij die voorstellen af. Is het niet zo dat in de Eerste Kamerfractie ook veel zorg uit is over het nivelleren als zodanig? Nee, we hebben aangegeven als VVD-fractie dat wij begrijpen dat in een coalitie met de Partij van de Arbeid, hoe vervelend de VVD dat ook gewoon vindt, dat is eigenlijk tegen onze natuur, dat je daar iets van nivellering zult hebben. Maar de vraag is natuurlijk of in het stelsel zoals het nu wordt voorgesteld, de beheersing van de kosten de zorg toch een belangrijke factor, of die voldoende wordt gewaarborgd. Speelt u nu eigenlijk niet uh, deze hele kwestie op via de zorgpremie... terwijl u eigenlijk zegt, ja, onze achterban pikt dat toch nooit nivelleren? Kijk naar de nieuwste peiling van TNS Nipo. Van 41 naar 21 zetels, de VVD. Ja, kijk, wij weten dat in een coalitie, zeker een coalitie... waar zoveel moet gebeuren als in deze coalitie... en ook een coalitie met de Partij van de Arbeid... dat je offers moet brengen. Dat doet heel erg veel pijn. Daar geeft de schatkist niks op. Hè? Mensen willen wel offers brengen... blijkt, maar niet op deze manier. Ja, maar dat is de reden dat wij zeggen... is dit nou, het inkomensafhankelijke premie en het zorgstelsel. hoe dus we ook beheersing van de zorgkosten hebben. Dat is een van de elementen die we de komende jaren zullen moeten realiseren met elkaar. Verhoudt zich dat wel met elkaar, zeggen wij. Die vraag hebben wij op tafel gelegd. Als u deze vraag op tafel legt, dan kan dat toch niet anders leiden dan tot het antwoord het kan niet. Dat zullen we moeten zien, want het kabinet moet nu aan Z, is nu aanzet en die zal nu op tafel moeten leggen hoe zij denkt dat dat kan. Betekent dat u als Eerste Kamerfractie toch een enorme druk legt nu op uh, het nieuwe kabinet? Ja, maar ik denk dat het goed is dat de Eerste Kamerfractie vanuit haar verantwoordelijkheid voor wetgeving, voor de systematiek van de zorg en dergelijke ook aangeeft dat ze op dit punt een aantal vragen heeft, stevige vragen heeft. Ja, fractievoorzitter Loek Hermans van de VVD, Eerste Kamerfractie. Uh, hij zegt nog net niet dat zijn fractie tegen dat wetsvoorstel gaat stemmen. Dat uh, die inkomensafhankelijke zorgpremie moet gaan regelen. Maar het is wel duidelijk, ze zien er helemaal niks in. En dat is voor VVD-leider uh, Mark Rutte en premier Mark Rutte natuurlijk een enorme tegenvaller. En dat terwijl hij nu in Turkije zit? Hij zit nu in Turkije. Het debat over de regeringsverklaring is nog niet eens gehouden. En zijn eigen partij staat in brand. Over die, eerst, uh, over die inkomensafhankelijke zorgpremie... Um het wetsvoorstel is nog niet eens gemaakt. En Hermans die zegt, well Loek Hermans, die nivelleren is onvermijdelijk... als we met de Partij van de Arbeid gaan regeren. En het gaat ons niet om het nivelleren. Het gaat ons om dat we niet weten of de kosten zo wel goed beheerst worden. Maar je proeft aan alles. Dat nivelleren ligt ze enorm zwaar op de maag. Het is tegen hun natuur. En uh, ja, Mark Rutte, de, de premier, heeft er dus een enorm probleem bij. En dat geldt ook voor uh, Halbe Zijlstra, de nieuwe fractievoorzitter... van de VVD in de Tweede Kamer. En in reactie op de uitspraken van... Uh, Loek Hermans probeerde hij zojuist een beetje uh, de brand te blussen. Ja, Halbe Zijlstra net met de fractie gesproken. Ja, uh, snappen ze het nog wat er allemaal gebeurt? Uh, ja, want uh, uh, er wordt zo langzamerhand een beeld geschetst... alsof de fractie niet snapte waar ze ja tegen zeiden. Maar ze moesten wel snel beslissen. Snel ja zeggen tegen het regeerakkoord. Uh, ze hebben dat regeerakkoord voorgelegd gekregen en hebben uh, uh, ja gezegd. Nee zeggen kon ook niet. Nou ja, uh, nee zeggen is volgens mij in een democratie altijd een, een optie... Uh, dus, uh, dus ook hier. Maar natuurlijk is het zo dat nadat een regeerakkoord uitgekomen is... zie de media deze week, komen er weer allerlei aspecten voor, uh, voorbij... Uh, waarbij de een het wel had gezien en de ander uh, dat niet. Uh, maar alles overwegende heeft de VVD uh, bewust gezegd... dit is een regeerakkoord waar wij verantwoordelijkheid voor willen nemen... waar heel veel pijnlijke zaken in zitten. De Eerste Kamerfractie van de VVD die doet zo moeilijk. Uh, zetten ze nu de coalitie op het spel? Nou, uh, de Eerste Kamerfractie heeft een eigenstandige rol... die pas optreedt op het moment dat er uitgewerkte wetvoorstellen... Uh, uh, uh, uh, zijn en naar hen zijn toegestuurd. En waar we nu, vind ik, maar eens mee op moeten houden... is dat we allerlei bespiegelingen maken... van wetten en regels en uitwerkingen die er nog niet eens zijn. Laten we de, het regeerakkoord en de maatregelen erin eerst gaan uitwerken. Dan zal ook eerst de Tweede Kamerfractie bekijken of dat voldoet... aan de afspraken die wij gemaakt hebben. Namelijk dat de koopkrachteffecten ook eh, binnen de masjes vallen... die ik al eerder heb genoemd, plus 0,5 tot eh, min eh, 4,0 procent... Eh, voor de hoogste inkomens boven een ton. Eh, dat moet dus eerst gebeuren. Dat wacht ik af. En eh, daarna is de Eerste Kamer dan zet om te beoordelen of de wetgeving dan inderdaad op zo'n goede wijze is ingevuld... dat het ook hun steun kan verlenen. Dat is de volgorde. Moeten we niet op voorop lopen. Maar heeft de VVD-fractie niet gezegd van uh, Halbe, dit gaan we niet doen? Uh, de VVD-fractie heeft niet tegen mij gezegd... Halbe, dat gaan we niet doen. Uh, de VVD-fractie uh, is, uh, zoals altijd, kritisch op de kwaliteit van, uh, van wetgeving... en op uitvoerbaarheid. Daar zullen ze natuurlijk alles op toetsen. Uh, en wij zullen het kabinet houden aan de afspraken die wij gemaakt hebben met hen. Dus niet... Uh, enorme inkomensverschillen die uh, tevoorschijn komen uit sommige berekeningen. Uh, dat gaan wij uh, controleren. En dan gaan we kijken wat de werkelijke effecten zijn. En dan zullen we ook horen of een Eerste Kamer daarmee kan instemmen of niet. Dat was uh, Halbe Zijlstra, Wilco. Ik zit nog even na te denken over uh, Hermans, die we net hoorden. De fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Hij heeft een vrij principieel bezwaar eigenlijk tegen die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie. Z hij was toch ook uitgenodigd bij de informateurs om over dat regeerakkoord te praten. Heeft hij het dan over het hoofd gezien? Hoe, uh, hoe moet nou, we dat zien? Ik, ik denk dat, we in, dat je in het algemeen moet concluderen... dat er uh, bij de VVD sprake is geweest van een enorme onderschatting... in de beeldvorming van de effecten van die, van die inkomensafhankelijke zorgpremie... Afhankelijke zorgpremie. De nivellering die dat met zich mee lijkt te gaan brengen. Dat schiet uh, niet alleen de Eerste Kamerfractie. Maar ook de leden, de achterban, kiezers, enorm in het verkeerde keel gehad. Er zijn honderden opzeggingen geweest van leden, duizenden woedende e-mails op het partijbureau binnengekomen. Uh, Wat het finest hour van uh, Mark Rutte moest worden, dat tweede kabinet dat zijn naam draagt. Dat is nu een uh, uitslaande brand uh, bij de VVD. En uh, dat is denk ik uh, toch een vooral, ik zei het al, onderschatting van, van de gevolgen van deze afspraak, die waar, de, waar de gevolgen nog niet eens precies van bekend zijn. Wilco Boom, dank voor dit moment. We zijn ook benieuwd naar de reacties bij de BVDA, maar dat komt vast later. Ajax hoopt vanavond weer op een stunt in de uitwedstrijd tegen Manchester City. Dat zo. Dennis mooi bij de ANWB. Er staat nu 230 kilometer file. Ik pik even de files met dubbele cijfers eruit, want het zijn er een flink aantal. De A9 vanuit Diemen en Alkmaar staat tussen knopend Hollandrecht Holendrecht en Dorp 12 kilometer en een stukje verderop tussen knopend Raasdorp en Velzen. 10 door een ongeluk bij Velzen is de weg namelijk dicht. En dat betekent dat je moet omrijden via de Velzen tunnel over de A22. De A10 bij Amsterdam vanaf de A10 West bij Westpoort tot aan het knopend Watergaasmeer, Watergraasmeer. Via de zuidkant van de stad 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Amerikanen kiezen vandaag een nieuwe president. Je zou bijna vergeten dat ze ook het congres vernieuwen met hun stem. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, want ja, dat zou je bijna vergeten. Er staat wel veel meer op het spel vannacht. Ja, er gaat, nog, er gaat inderdaad nog veel meer gebeuren. Nou, dat congres dat bestaat uit een parlement, huis van de afgevaardigden en een senaat. Nou, dat huis van de afgevaardigde parlement dat wordt om de twee jaar vervangen. Dus ook nu. Nou, de Republikeinen hebben daarin een flinke meerderheid. In 2010, hè, je had de Tea Party. Nou, die, die nam dat hele huis van afgevaardigden ongeveer in. De verwachting is wel, de Tea Party is een, ja, de stoom is er een beetje uit, het enthousiasme is eruit... maar ze zullen waarschijnlijk wel de meerderheid behouden daar. De Republikeinen, en op zich wel een spannend detail is... stel dat vanavond de stemmen staken en er geen president is aan te wijzen... er evenveel kiesmannen zijn voor Rondi en Obama... dan gaat dit huis van afgevaardigden gaan bepalen... gaat kiezen wie de president wordt. Ja, en, en hoe zit het uh, met, met de Senaat... De, de Senaat, daar zijn de Democraten, zijn er in de meerderheid. Uh, daar wordt iedere, iedere twee jaar wordt daar maar een derde van vervangen. Uh, daar moeten de Democraten, daar moeten de Republikeinen willen daar. Dus ook, zouden het liefst ook die Senaat overnemen. Maar ja, je hebt een meneer als tot Ekin gehad, uh, gezegd, die voor die Senaatsverkiezing meedee een republikeinen. die zei opeens, uh, ja, een legitimate rape, dat kind moet toch behouden worden. Heb je een hele rel gehad over, over die abortuszaak, dat kun je je misschien nog herinneren. Dus dat gaat ze toch waarschijnlijk niet lukken, de Republikeinen, om die Senaat over te nemen. Wessel de Jong was dat vanuit Washington. En collega Jet Mok van de Buitenlandredactie is in Miami-Dade County. Jij staat daar, Jet, bij een stembureau. Uh, je hebt er al een paar bezocht vandaag. Hoe, hoe is het nu waar je nu bent? Ja, ook hier is het heel rustig. Ik ben bij nu, nu bij vijf stembureaus geweest en uh, eigenlijk maar bij ene rij gezien. Uh, daar was de wachttijd anderhalf uur en bij alle andere stembureaus eigenlijk helemaal niks. Want uh, elders zag je heel veel rijden, ook omdat de mensen uh, nogal wat moeten stemmen. We hadden het net natuurlijk over het congres, de president, maar er zijn ook een aantal referenda. Er zijn referenda, er zijn aanpassingen aan de grondwet, hier in Florida zelf, dus de lokale grondwet. Er zijn uh, sheriffs waar je een mening over moet hebben. Er zijn uh, lokale senatoren, lokale, lokale huizen afgevaardigden. Dus er zijn heel veel mensen, of er zijn heel veel keuzes die mensen moeten maken. En uh, ja, hier, hier in Miami-Dade County hebben ze dus een, een, een stembiljet van 12 pagina's... wat ze moeten doorlezen. En als ze zich dan niet hebben voorbereid, dus niet weten... wat ze bijvoorbeeld over een of ander referendum vinden... dan ben je wel even aan het lezen. En zijn er veel mensen die zich niet hebben voorbereid naar jouw indruk? Ja, die zijn er. Uh, het, ja, want het is ook niet echt, het is niet echt sexy materiaal waar je het over hebt vaak. Het gaat, soms gaat het over, over abortus of over uh, een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. Maar vaak zijn het ook hele theoretische dingen waar mensen van denken, nou, ik weet het niet. Dus de Democratische Partij bijvoorbeeld, die heeft ook stemadviezen gegeven bij alle referenda. Of nee, bij alle aanpassingen, uh, moet ik het even goed zeggen, bij alle, alle aanpassingen van de grondwet. Ja, stemmen. Ja, en jij bent dus nou, dan je bent dus in Florida, hè? dat is een zogeheten Swing State. Toch wordt er al gezegd dat, ja. dat die binnen is voor Romney. Is, is dat ook wat je uit de laatste peilingen daar ziet? Ja, de peilingen uh, die wijzen net richting Romney, maar dat verschil is 1 à 2 procentpunten, dus het zit nog binnen de marge. Dus we weten het niet, we weten het pas vanavond. Want, en gaan veel mensen daar in cafés kijken? Wat, wat, zijn, de, wat zijn de plannen? Hoe beleven de mensen daar? Ja, veel cafés en restaurants organiseren, de, de, ja, normaal waren het dan de debate-watching-parties... en nu zijn het de election-night-watching-parties. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen het ook zo spannend vinden, het is zo gepolariseerd hier... dat ze het zo spannend vinden dat ze gewoon maar thuis gaan zitten... en uh, achter hun kussen de resultaten gaan afwachten. Jet Mok, dankjewel Vanuit Florida dus. Uh, tot zover de Amerikaanse verkiezingen voor dit moment. Ik zeg even vanavond om 12 uur, mocht u het over het hoofd hebben gezien... Om twaalf uur vannacht op Radio 1 begint een programma van zes uur lang over de verkiezingen. En morgenochtend gaat het Radio 1 journaal er natuurlijk ook fris mee door. Dan Griekenland. In Griekenland wordt opnieuw gestaakt. Het zijn vooral ambtenaren die protesteren tegen de, bezwaren, tegen de zware bezuinigingen die hen worden opgelegd. Maar ook rechters en officieren van justitie voeren actie. Dat is minder bekend en ook vrij ongebruikelijk. Maar sinds half september werken ze maar één uur per dag. In de rechtbanken worden alleen echt urgente zaken behandeld. Correspondent Connie Kezen. Duizenden werknemers en uh, ambtenaren protesteren op straat. Maar daar vind je geen rechters of officieren onder. En toch voeren ook zij actie. Het is twee uur in de middag. Om deze tijd zou het heel druk moeten zijn in de arrondissementsrechtbank van Athene. Maar de rechtszalen hier zijn leeg. Geen rechtszittingen met rechters, advocaten en verdachten. Stilte dus. Al september nam het genootschap van rechters en officieren van justitie een opmerkelijk besluit. Hun voorzitter, een rechter bij de Hoge Raad... Vasiliki Zanu Christofilon, verscheen gekleed in haar zwarte toga op de persconferentie. Uit protest tegen de forse kortingen op onze salarissen gaan we werkonderbrekingen houden, zei ze. Rechter mevrouw Thanou zit nu op haar kantoor, in burgerkleding. Een keurig blond kapsel, bijeengehouden met veel lak. Een streng gezicht, maar niet onvriendelijk, met uh, felle blauwe ogen. Waarom het besluit van de rechters om maar een uurtje per dag te werken? I di posti 38 In 2010 uh, werden onze salarissen met 38% gekort. Daar hebben we niet tegen geprotesteerd, omdat we wilden bijdragen aan de crisis. Maar nu gaat het nog eens om een extra 24%. En dat betekent dat een rechter meer dan 60% van haar salaris of zijn salaris gaat verliezen. Dat dat is overdreven, dat is onbegrijpelijk en dat accepteren we niet. Een net aangestelde rechter zal na de kortingen ongeveer 1200, 1300 euro schoon per maand verdienen. Een rechter zoals ik bij de Hoge Raad houdt ongeveer 3000 euro over. En dat was in 2010 nog 5500 euro schoon. Wij vinden dat dit een aanval is op onze onafhankelijkheid als rechter. In de grondwet staat beschreven dat de rechters een salaris moeten hebben waarmee hun onafhankelijkheid wordt beschermd. Een waardig salaris waarmee ze niet in de verleiding komen tot mogelijke corruptie. En hier wordt dus een duidelijke waarschuwing afgegeven. Nu zijn er ook heel belangrijke rechtszaken op dit moment, bijvoorbeeld tegen belastingontduikers. Um, behoren die tot de urgente zaken die wel worden behandeld. Er zijn urgente zaken. Er zijn ook zaken die, waar een uitspraak moet komen. En er zijn belangrijke uh, zaken zoals uh, belastingontduiking... die wel doorgaan. Natuurlijk is het zo dat uh, door onze acties... en uh, ze benadrukt, het is geen staking... maar het is een werkonderbreking, want rechters mogen niet staken. Natuurlijk heeft uh, dit uh, het functioneren van uh, van Justitie op scherp gesteld, uh, maar zegt: ze, we hebben geen enkele reactie van de regering gekregen uh, op onze voorstellen. In de eerste uh, voorstellen voor de nieuwe bezuinigingen stond dat de salarissen van de rechters met 10, 12 procent, misschien 15 naar beneden zouden gaan. Dat is voor ons acceptabel. Maar wat er nu op tafel ligt, dus niet vandaar acties en stakingen. Een verslag van Connie Keeser. Voetbal, een team dat 400 miljoen euro kostte tegen een team van 10 miljoen. Dan weet u dat wij het uh, al hebben over Ajax tegen Manchester City. Ajax wil vanavond weer laten zien dat een gigantisch budget geen garantie is voor een overwinning. Want twee weken geleden wonnen ze nog met 3-1 van Manchester City. Ronald van der Geer, jij verheugt je natuurlijk op de return vanavond. Eh, en opmerkelijk toch wel eh, dat Manchester City nog steeds maar één punt verzameld heeft in die poolfase tot nu toe. Ja, jij, jij spijt net met, uh, met bedragen, maar één ding in de voetballerij is natuurlijk niet te kopen, dat is vorm. En uh, Manchester City verkeert op dit moment niet in een blakende vorm. Uh, in de competitie gaat het ook moeizaam, 0-0 de weekend tegen Swansea. Ja, en de druk zit er flink op en als je uh, te maken krijgt met druk, dan zul je als een team moeten functioneren. En je kunt je misschien wel voorstellen dat uh, een aantal grootverdieners niet direct zomaar een team vormt. Dus dat is een beetje het probleem. Van Manchester City tegen het veel goedkopere Ajax. Dan zou je zeggen, heeft Ajax een, uh, een kans? Maar ja, wij kennen het resultaat uit de Nederlandse competitie. Mm -hmm. En ook Ajax steekt niet in een bloedvorm. Dus wat dat betreft is, het, uh, is deze wedstrijd eigenlijk wel zoiets als een open boek. Ja, zeg, en uh, over Ajax gesproken. Um, de Telegraaf meldt dat Edwin van der Saar daar directeur wordt. Heb jij daar inmiddels bevestiging van? Nou, Ajax bevestigt het niet. Um, ontkent het overigens ook niet.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 Maar ja, het past allemaal wel in de filosofie van Cruijff. Oudspelers bij de club betrekken. En ja, hij had er al langer oren naar. Dus uh, ja, het lijkt toch zo, uh, zo te gaan, uh, gaan worden. Er zal vast over gesproken worden daar in die wandelgangen... Oh, oh, oh. bij uh, de wedstrijd tegen Manchester City. Hoe laat begint hier, uh, Ronald? Nou, wij staan nu op het taxi te wachten. Het is hier begint om kwart voor acht. Maar bij jullie om, uh, om kwart voor negen. De vaste Champions League tijd. Dus uh, het wordt weer een mooi avondje voetbal. Te volgen op Radio 1. Ronald van der Geer, dankjewel. Wij maken plaats met het Radio 1 Journaal voor avondspits van WNL. Vanavond met Cameron Oela. Goedenavond. Goedenavond. Waar ga jij het over hebben? Ja, ik kom er niet uh, natuurlijk uit Amerikaanse verkiezingen, daar gaat het uh, de hele dag natuurlijk al over. En zeker ook komende uh, nacht. En het gaat heel veel over Barack Obama, of hij nog wel president blijft. Maar die tegenstander, Mitt Romney, wie is dat nou eigenlijk? De man die nu serieus gewoon kans maakt om president van Amerika te gaan worden. Hij is in ieder geval ontzettend impopulair in, uh, in ons land. En daar ga ik het over hebben, want ik denk dat hij voornamelijk zo impopulair is... omdat we ook helemaal niets van hem weten. Want wie is hij nou eigenlijk? Daar ga ik het onder andere over hebben met de campagne Frits Hoefnagel... met Jack de Vries en we gaan ook bellen met Wouter Zantingen in Washington... die ons gaat vertellen waarom heel veel van zijn vrienden... gewoon op Mitt Romney hebben gestemd vandaag. Mijn mening is, Mitt Romney is impopulair in ons land omdat niemand hem kent... U kunt met me meepraten op 0800-1121. Kunt u gratis inbellen. En via Twitter natuurlijk hashtag WNL. Dus 0800-1121 of anders hashtag WNL. Hey Jos, wat aan je van personeelszaken? Hi. Luister, nog even over je pensioen. In de twee zin je zin pao koola Niet zo min en zo dao zin die ik het je zin zullen. Snap je? Ja... ja. ja.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 De Eerste Kamerfractie van de VVD maakt zich grote zorgen over de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. VVD-fractieleider Hermans heeft er grote moeite mee. Hij denkt dat nivellering het zorgstelsel in problemen brengt. In een peiling van TNS-NIPO daalt de VVD in de Tweede Kamer van 41 naar 21 zetels. In de VS is de laatste dag van de verkiezingen in volle gang. In New York staan op veel plaatsen lange rijen bij de stembureaus. Veel stemlokalen zijn verplaatst omdat ze schade hebben opgelopen door de orkaan Sandy. En ook in andere Amerikaanse steden worden lange rijen gemeld. In heel Nederland zijn invallen gedaan tijdens een politieactie tegen de ge georganiseerde hennepteelt. Tot nu toe zijn 67 mensen aangehouden en de politie heeft ruim 100 kwekerijen opgerold. En pesten moet uit het Verdomhoekje komen. De ouders van Tim Ribberink hebben dat vanmiddag laten weten in een verklaring. Ze hopen dat pesten wordt aangepakt. Hun zoon van twintig pleegde vorige week zelfmoord... omdat hij jarenlang werd gepest. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vanuit het noordwesten trekt een regengebied over het land. Inmiddels regent het in het westen, in het noorden en in het midden van het land... In het oosten en zuiden is het nog droog, maar dat duurt niet lang meer... want vannacht is het overal bewolkt. Af en toe valt er regen of motregen. En we zitten ook in aanzienlijk zachtere lucht dan de afgelopen dagen. Daardoor wordt het niet koud. De temperatuur daalt naar een graad of 9 tot 7. En ook kan er wat nevel ontstaan. Morgen begint de dag bewolkt en druilerig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. In het oosten gebeurt dat pas in de middag. Het kan morgenmiddag wat opklaren, maar we krijgen de zon niet vaak te zien... In het westen en zuidwesten is de kans op opklaringen het grootst. En het wordt morgen 10 of 11 graden. De wind waait morgen uit het westen. Is matig aan de westkusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 5. En in het waddengebied mogelijk krachtig windkracht 6. En donderdag trekt een nieuw front over. Dat levert bewolking en een beetje regen op. Het wordt dan zo'n 11 graden. Vrijdag is het droog met zon. Maar zaterdag is er opnieuw kans op regen. ANWB verkeersinformatie. Er staat uh, net geen 200 kilometer file. Door de regen zijn de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Nog steeds de meeste vertraging op de wegen rondom Amsterdam en Rotterdam. Nou, vooral bij Amsterdam loopt het vast. Kom ik zo vanzelf bij. Eerst de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld, 5 kilometer door een autobrand. Twee rijstroken zijn er dicht. En dan de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen Knopend Holendrecht en Knopend Velzen. 27 kilometer bij Knopend Vels is de weg in de richting van Alkmaar afgesloten door een ongeluk met een auto en een aanhanger, en uh, je kan omrijden via de Velsig tunnel over de A22 vanaf het Knopend Velsen. De A10 bij Amsterdam vanaf het knooppunt Watergaasmeer aan de zuidkant van de stad richting Den Haag tot aan Oud-Zuid, 8 kilometer. En op de A12 naar Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht, 3 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan. Daar is dan ook één rijstrook dicht. En de A16 naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht, 9 kilometer door een ongeluk. Wegens vrij. A20 naar Gouda bij Maasluis. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reis ook is dicht. En er is vertraging op het spoor op het intercity traject tussen Maastricht en Eindhoven. Door een eindrijding rijden er tussen Weert en Hezen geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Oela. Mitt Romney is impopulair in ons land omdat niemand hem kent. Tot 7 uur is dit WNL's avondspits. Bel WNL 0800 1120. Hoeveel kinderen heeft Mitt Romney? Uit welke staat komt hij? Wat is zijn politieke ervaring en wat deed hij voordat hij de politiek inging? Grote kans dat u op geen enkele vraag het antwoord weet. Natuurlijk weet u wel dat hij de republikeinse uitdager van president Barack Obama is. En wellicht bent u ook op de hoogte dat hij een mormoon is. Maar dat is het dan ook wel. Uit een recent onderzoek blijkt dat ruim 60% van de West-Europeanen op Obama zou stemmen. En slechts 9% op Mitt Romney. Ook in Nederland gaat het om soortgelijke cijfers. Maar zouden dit ook de cijfer zijn als we Romney wat beter zouden kennen... Ik betwijfel het. Het is minder erg dan vier jaar geleden... maar ook dit keer is de meeste aandacht voor de democraten en Obama. De, veel meer dan in ieder geval voor zijn conservatieve uitdager. Ondertussen is de kans ontzettend groot... dat Romney de 45 ste Amerikaanse president wordt. Het gezegde luidt niet voor niets. Onbekend maakt onbemind. Mijn conclusie is dat Mitt Romney zo impopulair is in ons land... omdat niemand hem kent. Bel WNO 0800 1121. Ja, en u kunt natuurlijk ook met me meepraten via Twitter, hashtag WNL. U mag ook hashtag VS-verkiezing gebruiken. Dan uh, lees ik uw tweet live voor in de uitzending. Ik ga zometeen onder andere praten met campagne-deskundige uh, campagne Jack de Vries. Ik spreek onder andere ook met Wouter Zantingen, onze man in Washington, D.C. Hij zal ons vertellen waarom daar zijn vrienden wel op met Romney vandaag stemmen. En zometeen heb ik ook Frits Hoefnagel aan de lijn. Eens even kijken, uh, meneer Sellak, goedenavond. Hi, goedenavond. ja Bent u met me eens dat Rom niet zo impopulair is omdat niemand hem kent? Nee, ik ben het er niet mee eens, want uh, we zijn niet helemaal wereldvreemd in Nederland. Um, we kijken het journaal en op basis van de eerste globale indruk die hij achterlaat... kan je al concluderen dat het een uh, republikein is uh, vanuit de conservatieve hoek. Uh -huh. Dat is niet per definitie slecht. Uh -huh. uh, maar als je dan vervolgens even verder kijkt en luistert wat dan uh, voorbij komt... dan uh, uitspraken over uh, ongelijkheid dus. Uh, uh, uh, hetero stellen en homoseksuele stellen. Nou, dat is al toch alweer een signaal dat hij uh, redelijk conservatief is. Dus ultra conservatief durf ik al te zeggen. Ja. Uh, daarbij is mijn stelling: uh, in hoeverre moeten we hem goed genoeg kennen als we al weten dat hij uit de Republikeinse hoek komt en weten waar zij voor staan? Of... Maar is dat niet per definitie een, een, gekke, uh, een gek om te zeggen: Republikeinen per definitie slecht? Nee, dat is ook niet wat ik zeg. Hè. Dus uh, ik geef net aan van uh, republikein is niet per definitie slecht... maar als je vervolgens dat optelt bij de uitspraken die gemaakt zijn... en dat ze redelijk ultraconservatief zijn als het gaat bijvoorbeeld ja. om uh, uh, huwelijken tussen uh, seks van hetzelfde geslacht... Ja. Nou, dan weet je al ongeveer dat ze ultraconservatief zijn. En wat ik meer wil zeggen is... Uh, het is niet echt relevant uh, welke schoenmaat hij heeft. Ik chargeer nu even... Mm -hmm. Want we weten gewoon dat hij uit een bepaalde hoek komt. En die hoek die staat ergens voor. Kraakhelder, u bent het uh, niet helemaal mee me eens. Dank u wel. En uh, het gaat met name om de uitspraken die, uh, die hij eerder heeft gedaan. Dat is, het is een conservatieve man. Dank u wel, meneer Selak. En u kunt blijven inbellen bij 0801121. 0801121. Ik ga naar onze campagne-stratege, campagne-expert, campagne-deskundige toe. Frits Hoefnagel, goedenavond. Goedenavond, kameran. Ja, Frits, jij hebt uh, met Romney aan het begin van het jaar ontmoet. Um, je bent daar geweest uh, terwijl hij campagne aan het voeren was. Wat voor indruk maakte hij op je? Ja, dat was in uh, januari in uh, New Hampshire... toen hij nog uh, zijn best moest doen om de Republikeinse kandidaat te worden. En ik ben het wel een beetje met je eens. Um, wij kennen uh, Romney eigenlijk maar slecht. Dat komt ook omdat we vanuit Nederland al heel snel denken... ja... Uh, een republikein, uh, dat is ons allemaal veel te conservatief en uh, veel te streng. Uh, dat geldt denk ik ook voor veel uh, Nederlanders. Ik denk dat als je dat vergelijkt met, uh, met, met, met Nederland, dat ongeveer de 80-85% van de Nederlanders bij de Democratische Partij zou horen. Of ze mm -hmm. nou normaal gesproken VVD, P van de A, d 66 of GroenLinks uh, stemmen. Ja, dus in de en wat de inbeller net ook al zei, met name als het dan gaat over de immateriële onderwerpen, uh, uh, abortus, euthanasie, uh, openstelling, uh, burgerlijk huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Ja, dan, dan zitten we veel meer op die democratische lijn. Maar toch, als je kijkt hoe Romney het heeft gedaan als gouverneur van Massachusetts, waar hij eigenlijk um, het, het, de, de basis heeft uh, gelegd voor de gezondheidszorg zoals uh, Obama die nu wil uitrollen over het hele land. He, dus iedereen heeft het over Obamacare, maar je zou ook precies. kunnen zeggen: Eigenlijk is het Romney Ja, Romney Care uh, in, in Massachusetts, waar hij gouverneur ja, was, dus verantwoordelijk. Precies? Ja, alleen het grote verschil is, daar deed hij dat dus in de staat. En de Republikeinen, die zijn altijd veel meer van dat je dat aan de staten moet laten en dat je dat niet uh, uh, uh, door Washington moet laten bepaald. Nee, precies, niet daar voor het hele wel, land. En daar maar... is niet wel een groot uh, verschil. Maar ook als je kijkt naar zijn standpunten, bijvoorbeeld op het terrein van abortus. Hij was altijd pro-choice, dus dat de vrouw zelf mag uh, kiezen. Ja. Maar hij moest die, hij moest die uh, kandidatuur van de Republikeinen binnenhalen. En daarvoor moest hij wel, naar rechts. Maar hij wilde niet zo ver naar rechts dat hij dan in het kamp kwam van de Tea Party. Dus ik denk dat hij binnen deze rechtse partij, deze republikeinse partij, eigenlijk vrij genuanceerd is. En ik denk dat we dat in Nederland niet zo heel veel hebben mee. Nee, precies. Dus eigenlijk is hij een genuanceerde man, en hij heeft voornamelijk keuzes gemaakt om politiek gewinnen. Anders was hij nooit kandidaat geworden, want ja. er waren andere kandidaten. Maar wacht even, hij is een genuanceerde man binnen een een uh, partij die mij veel te rechts is. Ja, dat, dat uh, die nuance dan gemaakt. Uh, was het anders geweest? Want het is natuurlijk wel een, een, een blanke zestiger. Als het een Latino was geweest. Ik kan me wel voorstellen dat, het, dat we dan volledig op die Republikeinen hadden gefocust. Ja, dat, dat had gekund. Tegelijkertijd zie je dat die Republikeinse partijen... en dat is ook waar ze zichzelf zorgen over maken... nog maar heel weinig niet-blanke uh, zich weten te binden als kiezer... Dus uh, de, de, de democratiepartij is veel meer een allegaartje van allerlei uh, bevolkingsgroepen in, uh, in Amerika. En de Republikeinen die hebben de vorige keer met John McCain... want daar ben ik het niet helemaal met je eens. Jij zei het is dus niet zo erg als vier jaar geleden. Maar met John McCain hadden ze ook al een hele gematigde kandidaat. En veel van de Republikeinen zeiden toen... zie je wel, daar redden we het niet mee... want met een gematigde kandidaat dan winnen de Democraten. Dus die wilden eigenlijk ja. een wat vellere... Een wat conservatievere. Nou, uiteindelijk is Romney eruit uh, gekomen. Die heeft heel lang ook allemaal van die, van die, van die conservatieve, felle teksten uitgeslagen. Precies. En was de laatste weken, zogenaamd onder druk van zijn vrouw en zijn vijf zonen, want je vroeg hoeveel kinderen heeft hij ja. heeft. Vijf Zijf zonen, zonen waarvan de oudste al in de veertig is, ja. hè? Ja, ja, ja, ja, precies. En uh, uh, uh, heeft hij dat toch een beetje En Probeert ja. nu toch een beetje in het midden te houden. Maar ja, dat wordt op dit moment natuurlijk weer gezien als als een, als een strategische keuze. Exact. Tot, tot slot Frits, uh, wordt het Obama of Romney? Nou ja, ik ben lid van de Obama fanclub. Uh, dus wat dat, betreft, behoor ik tot, tot, wat dat betreft behoor ik precies tot die groep waarvan jij zegt van ja, uh, uh, wat moeten we ermee? Maar ik, ik hoop toch wel echt dat het, uh, dat het uh, Obama weer wordt. Uh, de democraten die staan toch veel meer voor de liberale waarden die ik uh, aanhang. Veel meer dan de republikeinen. Maar ik zeg erbij, mocht Romney het worden dan is het niet zo erg als onder Bush. Nee, en dan heb jij hem in ieder geval al ontmoet. Dan blijf je, ja. je bellen. Frits ah. Hoefnagel, dankjewel uh, dat okay. we je even konden bellen... om hierover te spreken. Zo meteen spreek ik onder andere ook met Jack de Vries. Want mijn mening is dat Mitt Romney impopulair is in ons land. Omdat niemand hem... Kent. Er wordt massaal getwitterd, Jaap Roos, die zegt... Natuurlijk is Domnie niet populair in Nederland. In Nederlandse ogen is hij een bekrompen reactioneer, hashtag WNL. En Matt Halman, die zegt... Het kameranula, het avondspits WNL. En omdat hij tegen homohuwelijk, gelijke rechten... solidariteit en betaalbare gezondheidszorg is. Dus uh, komen hier ook gewoon inhoudelijke argumenten. Uh, Paolo Bona, die zegt... Romney is al impopulair omdat hij Republikein is. Dat geeft hem al minpunten in Nederland. Ik ga zo meteen praten met Diederik Brinkhuis, VS-deskundige. Ik pak nog heel even meneer Rozen mee. Meneer Rozen, goedenavond. Hey, goedenavond. Bent u het met mij eens? Uh, ja, ik ben het uh, deels met je eens. Ik denk ook dat het voornamelijk te maken heeft met dat. Uh, met Romney, voornamelijk met zijn negatieve, zeer conservatieve punten. continu nieuws komt. Uh -huh. Terwijl uh, de vorige spreker, ik ben. Uh, uh, zijn naam is kwijt, uh, al zei je dat hij eigenlijk veel gematigder is dan uh, de meeste voorgaande republikeinen. Ja, Frits Hoefnagel die gaf en, dat net aan. Ja, inderdaad. Ja, uh, daarnaast is het van, van Obama wordt Obama alleen maar, zeg maar bejubeld en bejubeld de hele tijd, en nog steeds. En je hoort eigenlijk weinig negatieve geluiden over Obama. Vind je het jammer, vindt u jammer dat, dat, dat, dat u niet genoeg heeft gehoord over de negatieve kanten van Obama? Ja, ja, het zou wat meer nieuws mogen komen van wat hij allemaal fout doet. Het, mm -hmm. van, het, altijd van, nou ja, dit is goed, dat is goed, en hij doet dit goed. En kijk, qua binnenlands politiek sta ik meer achter Obama. Helder. Van dat, ze moeten een meerkaarskuitje uh, vergeten dat sociaal zijn, zoals uh, Obamacare, Care hoe je ja. het noemt, niet echt gelijkbaar is met socialisme. Nee. En dat wordt heel snel door de Tea Party, is dat heel erg, juist door de opkomst van Tea Party, heeft Romney zich harder moeten opstellen. Ja. En dat wordt alleen de harde uitspraken worden hier dan in Europa... Okay. en niet in Nederland, maar in Europa naar buiten toe gebracht. En dan krijg je heel snel van, ja, kijk, Romney is fout en Obama is lief. Meneer Rozen, helemaal, uh, helemaal duidelijk, u wil meer gebalanceerde uh, nieuwsgeving. En dat is eigenlijk ook uh, wat ik net aangaf. Ik ga door naar Diederik Prink, hij is uh, VS-deskundige. Diederik, goedenavond. Goedenavond, Kameram. Ja, wat ik van jou eigenlijk voornamelijk even wil weten is... wie is er nou beter voor ons, voor ons in Nederland, Obama of Romney? Eigenlijk maakt dat niet zo heel erg veel uit. Ah. Wat je ziet nu is dat Europa de strategische positie die het ooit had, eigenlijk wel een beetje is verloren. En als, als Nederland en als Europa hebben we heel weinig geïnvesteerd in een goede relatie met de Verenigde Staten. Dus eigenlijk of het nou Obama of Romney wordt, ze zullen allebei afvragen, wat hebben wij nou aan Europa? Ja, ze hebben meer Ik aan of... China of aan Brazilië bedoel je? Precies. Wij zijn alleen maar naar binnen gekeerd. We zijn heel erg bezig met het oplossen van de financiële crisis. Kijk naar Griekenland, kijk naar Spanje. En ook de Amerikaanse minister van uh, Defensie, de vorige, uh, Robert Gates, heeft gezegd... joh wij kunnen niet elke keer de kastanjes uit het vuur halen... als jullie bijvoorbeeld blijven bezuinigen op defensie. Ja. Dus de Amerikanen hebben hele de het gevoel... dat de Europeanen, de NAVO en eigenlijk het partnerschap... de bijzondere band, die met name na de Tweede Wereldoorlog... heel sterk is geworden, dat we die eigenlijk een beetje hebben verwaarloosd. Mm -hmm. Je kunt het ook zien naar Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt, een aantal jaren geleden onder Balkenende, zaten we in Oeruskamp, we hadden nog heel veel ambassades open, we investeerden in ontwikkelingssamenwerking, toen zaten we bij de G20. Nu niet meer. Oogkleppen zien, op. Dus eigenlijk zeggen Europa zien... heeft oogkleppen op en wij in Nederland gaan mee met Europa. We zouden eigenlijk veel meer dat contact met Amerika moeten aanhalen. Als je die band wil hebben, en we zijn tenslotte de 16e economie ter wereld, Precies. als je die sterke band met de Verenigde Staten wil hebben, moet je er ook in investeren. Oké, okay, en met wie zouden we dan het beste kunnen samenwerken? Met wie kan Mark Rutte, net beëdigd aan zijn tweede termijn ja. begonnen, met wie kan hij straks het beste samenwerken? Met Romney of met Obama? maakt het niet zo heel gek veel uit. Nee. Als je maar bereid bent te investeren. Er is wel één belangrijk verschil tussen de twee kandidaten. En het Amerikaanse presidentschap is iets heel bijzonders. De macht neemt steeds verder af. Zodra je gekozen wordt, ben je heel erg machtig. En heb je heel veel invloed in het politieke proces... om je stempel te drukken. Ja. Op het moment dat je... Uh, begint is dat heel erg en dat wordt er steeds minder. Uh -huh. Er komen tussentijdse verkiezingen... en op een gegeven moment heet je, wat in het jargon wordt genoemd... een lame duck. Je hebt veel minder te vertellen. Precies. Als Obama wordt gekozen, is hij na een tijdje wel een beetje zijn invloed kwijt. Want mensen gaan kijken naar 2016... Hij gaat dan gaan... toch weg, tweede termijn Precies. geweest. Ja. Absoluut, dan kan hij niet meer door. Dit is zijn laatste verkiezing. Hij, de kans is groot dat hij zich dan wel heel erg op het beleid gaat richten. Want dat is iets waar de Amerikaanse president het alleenrecht heeft. Interessant. Daar heeft hij het meest over te vertellen. En Romney daarentegen, die zal rekening moeten houden... met zijn herverkiezing in 2016. Dus die zal heel erg gefocust zijn op binnenlands beleid. De economie, werkgelegenheid en op de schuldencrisis. Ja. En ik denk dat dat een heel erg belangrijk verschil... in accenten is tussen deze twee kandidaten. Helemaal helder. Uh, Diederik, uh, dankjewel, Diederik Brink, VS deskundige Het is een helder punt. Uh, de, um Eigenlijk moeten wij veel meer onze banden aanhalen met Amerika. Dat is wat jij zegt. En uh, dan maakt het niet uit of het naar nou Obama of Romney is. Um, het is inmiddels... 12 minuten voor zeven u luistert naar Radio 1 Avondspits van WNL. We hebben het al de, de, dit hele half uur over Mitt Romney. Die is impopulair in Nederland omdat niemand hem kent. Ik ga zometeen bellen met Jack de Vries. Eens even kijken wat ik verder op qua tweet binnen zie komen. Wim Dorsman die zegt hashtag WNL Obama moet het worden kennelijk. Ook namens Nederland. Media hier doet er alles aan om Mitt Romney zwart te maken. En John van Garderen die zegt hashtag WNL Romney slecht voor milieu voor de Wereldverder voor Homo-Emancipatie, Kill ouderwet, Rechtsbeleid. En Edna McLoy, Ed Kamerlund, gedeeltelijk waar Obama kent we aanvankelijk. Ook niet eens even kijken wat Vincent Wijma uit Nijmegen zegt. Vincent? Goeie uh, Goedenavond. Goedenavond. zeg het maar. Uh, nou, ik ben het niet helemaal eens inderdaad, met je stelling. Um, volgens mij... Um ja, eigenlijk een punt wat ik wil maken is dat de Republikeinen, met name de Tea Party, dat vind ik heel gevaarlijk voor mensen. Uh, ze weten heel goed de media te bespelen op de mensen in Amerika en dat uh, wat kiezers uh, zijn. Kijk, Amerika is eigenlijk het, bij veruit het meest machtigste land in de wereld. Maar als je kijkt naar de gemiddelde kiezer daar. Dan kan je ja. bijna wel zeggen dat het een van de meest naïeve een van de minst intelligente mensen zijn op de wereld. Dus dat lijkt me een hele gevaarlijke combinatie, waar we volgens mij niet altijd even bewust uh, van zijn. Ja, oké. Okay. Nou, je, je punt is, uh, je punt is uh, helder, Vincent Wijma. wij, maar dankjewel. We zijn eigenlijk uh, slim genoeg om te zien hoe dom de Amerikaan is. Dat is eigenlijk, als ik het zo hoor, een notendop. Jouw conclusie. Je kan blijven sms'en of uh, ik moet eigenlijk zeggen uh, twitteren. Hashtag WNL. Maar ik raak een beetje in de war. Dat heeft alles te maken met dat ik hier binnen zie komen een lijn van een heer Eertmans uit Capelle aan de IJssel. Die zit hier normaal. Meneer Eertmans, goedenavond. Is dit Joost? Goedenavond. Cameron. Dag Joost. Hi. Uh, ja, even een reactie uh, hier vanuit de auto uh, op, jou, uh, op jouw stelling. Ik ben, ik ben het uh, ik ben met je eens. Kijk, wat ik vind is in Romney, A, uh, is, is zeer knap bezig. Hij is van ver gekomen, maar is nu bijna in staat om Obama van de troon te stoten. Wie had dat vier jaar geleden gedacht. Exact. Uh, dat is al heel erg knap, moet je meegeven. B, ik denk dat Romney voor veel meer dynamiek gaat zorgen dan Obama op dit moment binnenlands gezien zeker. Buitenlands buitenland zal het er zeer van afhangen wat er gebeurt in de rest van de wereld. Maar ik denk dat hij een onderschat fenomeen is. Hij heeft natuurlijk last van de Bush-erfenis. Uh, er Waar ik het niet met hoefnagel mee eens ben, is dat Bush het helemaal niet zo slecht gedaan heeft. Ook hij wordt zwaar onderschat in wat hij moest doen. Namelijk de war on terror heeft hij bovenaan gezet. En dat wilde heel Amerika in de tijd dat 9-11 uh, was gepasseerd. Mm -hmm. Met andere woorden, wat, wat Ron niet doet, is heel erg knap. En ik denk dat ze, hem, dat ze hem zwaar onderschat hebben in het kamp uh, Obama. Als je mij vraagt, waar ga je voor? Ik vind Obama op sommige fronten zelfs terecht. Ja. Voor mij, dat weten dat, we dat voor jou geldt. Uh, maar uh, iemand die de doodstraf uh, laat bestaan... Precies, maar kijk, die, Amerika en Nederland zijn natuurlijk ook wat dat betreft heel moeilijk met elkaar te vergelijken. Dat klopt. Nee, maar dat klopt helemaal. Maar ik ben, ik ben het met je eens. Nou, dan, uh, dan is dat mooi. Dan had, had jij hier natuurlijk ook. kunnen zitten. morgenavond ben jij er weer om half zeven. Dan heb je weer een volledig half uur. Absoluut allemaal, maar je doet het goed. Ik, uh, ik zou zeggen succes met, met je uitzending. Dankjewel, Joost Eertmans uit Capelle aan de IJssel. En u kunt blijven bellen 0800 1121 of hashtag WNL. Uh, eens even kijken. Uh, uh, Arne Stierman die zegt. WNL oneens. Een groot deel van zijn standpunten en uitspraken vallen slecht bij het liberale Nederland. En Romney is impopulair omdat hij voor onze maatstaven extreme denkbeelden heeft. anti abortus pro-wapenbezit en tegen homohuwelijk. Ik heb ook een aantal lijnen hangen. Ik kom zo echt naar u toe. Maar we hebben uh, Joost belt in. We hebben heel veel uh, interessante mensen aan de lijn. Bijvoorbeeld ook Jack de Vries, onze campagnestratege en expert. Jack, goedenavond. Ja, jij bent iemand die alle campagnes volgde, met name die Amerikaanse. Als we nu kijken naar Romney tegen Obama. Ja. We zien heel veel Obama in Nederland, maar hoe doet Romney het eigenlijk? Nou ja, Romney doet het natuurlijk best heel goed. Iedereen dacht wel dat hij afgeciseerd was na zijn 47%-uitspraak over de Amerikaanse bevolking. Maar toen kwam dat, dat eerste debat van tevoren. Zei ik van nou, ik ben benieuwd of hij zijn Samson moment weet te creëren. En dat lukte hem inderdaad. Obama was niet scherp, had geen goede antwoorden. En zo kwam Romney toch nog ontzettend goed in de race. En betekent dat dat we vannacht echt een spannende nacht gaan meemaken. Ja, denk je dat we morgenochtend een winnaar kunnen aanwijzen? Of kan dit ook? Het typisch zo'n geval wordt dat het weken gaat duren. Nou ja, je ziet nu al allemaal advocaten en juristen opgeleid staan in de spannende staten, zoals bijvoorbeeld uh, Florida. Omdat als er maar iets misgaat, dan worden er meteen processen aangespannen. En in heel veel swing states is het echt nek aan nek. En dan kun je dus een situatie krijgen van zoals we dat noemen too close to call. Mm -hmm. En ja, dan kan het echt nog wel weer een tijdje duren. Dus of het uh, zeker is dat we morgenochtend al weten wie de nieuwe president van Amerika wordt... het kan zomaar langer gaan duren. En verwacht je dat een, een, wij als Nederland goed kunnen samenwerken als een republikein weer aan de macht komt? Dus als Mitterrand Romney president wordt, is dat iemand met wie goed samen te werken valt? Ja, het is al eerder in je uitzending ook gezegd. Er wordt echt veel te kritisch uh, gesproken over uh, dat het een ramp zou zijn voor Europa en Nederland als Romney aan de macht uh, komt. Kijk, je ziet het altijd in Amerika. In de campagnes is het uh, heel erg uh, uh, fel, maar in de praktijk blijkt het wel eens uh, mee te vallen. Uh, Romney, weten we als gouverneur, had een buitengewoon gematigde koers. Dus dat zou als president ook kunnen. En laten we even naar Nederland kijken. Ook in de Nederlandse campagnes worden soms hele forse uitspraken gedaan. Maar Rutte had het nog over het gevaar van de socialisten. En nu zitten ze toch ook gewoon samen aan tafel. Ja. Precies, zo kan het gaan en zo kan het ook gaan als we het uh, over Romney hebben in Amerika. Dankjewel, Jack de Vries, campagne-expert. Um, um, we gaan nog even door, ik ga zo meteen ook even schakelen met Amerika. Eens even kijken hoe de stemming al daar is, en met name ook. Waarom mensen op Romney stemmen. Maar eens even kijken, er zijn een aantal mensen die ontzettend lang wachten. Bijvoorbeeld uh, meneer of mevrouw Van Velsen. Goedenavond. Nou, Die zit al zo lang te wachten dat hij eh, niet meer aan de lijn kan komen. Dan gaan we door naar de meneer van der Berg uit Soetermeer. Goedenavond. Hallo? Nou, dan ga ik even kijken naar tweets. Robert Smit, die zegt... de achterlijke punten worden uitgelicht van Romney. Meer dan terecht in populariteit, snap ik donders goed. En Gerard dus, die zegt... de VS wordt niet door de president geleid... maar door de bankiers van de Fed. De president is slechts een pion. Dan ben ik nog steeds benieuwd, Gerard. Wie dan de beste pion zal zijn? Is dat Obama of is dat Romney? We gaan eens even kijken of we uh, Wouter Zanting aan de telefoon uh, kunnen krijgen. Die is in Washington, D.C. Wouter, goedenavond. Voor jou, goedemiddag. Ja, je bent een Nederlander die uh, woont en werkt in uh, Amerika. Je, hebt ook je kent mensen die ook op Romney stemmen, hè? Ik ken heel veel mensen die op Romney stemmen. Ik werk uh, zelf in de defensieindustrie, dus uh, de meerderheid van de mensen om mij heen die stemmen op Romney. Ja. Ja, waarom stemmen ze op Romney? Nou goed, als je kijkt naar de uh, grote problemen van Amerika, de, de echte grote issues, immigratie, het enorme begrotingstekort, de Amerikaanse AOW die uh, straks onbetaalbaar wordt. Nou, wie is de president die daar straks wat aan kan doen? En uh, wat je dan ziet, is dat Obama een hele slechte relatie heeft gehad met het Amerikaanse congres. Hè? Uh, hij heeft weinig uh, in wetten kunnen doorvoeren. Constant oorlog tussen die twee groepen. En veel mensen zeggen dan, nou kijk nou eens naar Romney. Romney was gouverneur van een staat in Massachusetts, een hele linkse staat, uh -huh. aan een democratische meerderheid. En samen met die meerderheid heeft hij compromis gesloten. Heeft hij een enorm uh, begrotingsoverschot uh, kunnen creëren. Een gezondheidswet doorgevoerd. En dat laat eigenlijk wel zien dat hij iemand is die heel goed kan samenwerken met een andere partij. Misschien is hij dan een veel betere partij om Amerika als het echte probleem een keer aan te pakken. Exact. En um, kijk, afgelopen weken kwam langzamerhand, afgelopen dagen kwam langzamerhand in Nederland ook het besef door van hey, dit kan nog wel eens een nek- aan nek race gaan worden. Hoe wordt dat beleefd in de, de VS? Wordt het daar ook zo gezien of is het daar al een gelopen koers? Het bizarre is dat je eigenlijk ziet dat mensen het twee wereld beleven. De Democraten zijn 100% overtuigd dat zij gewinnen en de Republikeinen zijn ook helemaal overtuigd dat zij gewinnen. Dat komt ook omdat allebei de kanten hebben hun eigen opiniepeilers en die laten allebei zien dat hun kant wint. De Republikeinen kijken vooral naar de landelijke peilingen waar, dan, waar die dan net 1 à 2% de voorstaat met de landen. Mm -hmm. En uh, Democraten kijken vooral naar de, de peilingen op staatniveau waar dan in de belangrijkste Obama net, net de voorstel lijkt te hebben. Ja, en uh, in Washington DC is dus helemaal spannend, want daar gebeurt het, daar is natuurlijk ook het Witte Huis. Maar het betekent ook als Romney aan de macht komt, dat uh, heel veel mensen ontslagen worden. Zo is dat systeem in Amerika. Ja, dat klopt. We krijgen weer een enorme grote volksverhuizing straks. Uh, wat je hier al uh, wat veel wordt gezegd is dat uh, als de uh, Republikeinen winnen, dan uh, worden er allemaal huizen gekocht. En als de Democraten winnen, dan worden er allemaal voor appartementen gehuurd. Uh, dus uh, inderdaad, uh, dat heeft voor heel veel mensen grote effecten hier. Ja, nou, het dat, dat wordt een spannende nacht. En Wouter, je gaat alles de hele dag en de hele nacht ook. Met name volgend morgenochtend ben jij ook te zien op Nederland 1 in ons programma Vandaag de Dag. Ja. Helemaal goed. Wouter Zantingen vanuit Washington, D.C., dank je wel. En even kijken, de laatste tweets: hashtag WNL. Als er ergens geniveleerd moet worden, is daar. Schandalige kloof Arm en Rijk. Romney weet niets van armoede, bleek voortdurend. En Jeroen Kummeling, die zegt, Obama of Romney, ze zorgen allebei voor een enorm tekort. De VS van Obama start een heksenjacht naar Assange, weet u dat nog wel? En meneer Kool uit Eindhoven, helaas heb ik hem me niet meer aan de lijn kunnen hebben. Maar die is het met me eens, die zegt inderdaad, in Nederland praat iedereen elkaar na. En we zijn allemaal zo pro-Obama daardoor. Dat was het weer voor Avondspits. Zometeen op deze zende Kunststof. Daar een filmfreak en univ universitair docent Dan Forrest te gast. Morgenochtend is er een speciale verkiezingsuitzending. Ik zei het net al van vandaag de dag. Een extra lange uitzending met Charles Groenhuizen. Max Westerman en Eva Jinek. En onder andere ook Kai van der Linden. Joost Eertmans is er. Morgenavond weer om half zeven. Tot dan. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen in de Champions League. Oh, Kaldemir, Rody is die kwijt. Kortom.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 Wat kosten erkende verhuizer.nl. Als kind was ik al fan van de Wielerwaal. Na Dorresteins Vogelgids is er nu Jo van Hans Dorrestein. Ook verkrijgbaar bij de Libris boekhandel. Velen van u kijken en luisteren graag naar de programma's van Max. Om onze programma's in de toekomst voor u te kunnen blijven maken, hebben wij uw steun hard nodig.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 Dit is Radio 1.